A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam 8. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Afwit Haarlem-Zuid en Battenverdorp 3 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Oude Rijn 13 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter via Gorkum rijden. A12 Utrecht-Den Haag langzaam rijden tussen Blijswijk en Voorburg. Op de A13 Rotterdam-Den Haag gaat het langzaam tussen Berkel en Rode Roderijs en knopen Prins Klausplein...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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. See. That I was just myself again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 En poog iets te waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet zegt zeker, weet ik? je de stad, mijn hemelse verslaving. Gooi je de adem tussen de schemer en de avond, Vertaal ik elke keer de stem of the same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 Me pierdo, el sonido del de me de moeder, de moeder, de Als je maar voldoende haring eet, krijg je vanzelf de stem van de zee. Johan Hemingway, de single van Bluff. Cities? 25 jaar, VFM. Ladies and gentlemen...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 voor elkaar he. deze camera world, weer een hit hier in Nederland, Jorden de quicksand. Nou we zeiden het al een pa paar keer, Marco Tomis? zij is in de studio aanwezig, goedemiddag Marco. Goedemiddag Zandvoort. Wat fijn dat je er weer bent jongen. Ja, ik herkende je niet, want zelfs binnen heb je, je zonnebril op. Ja, nou, hij is incognito. Dat... Ja. Hoezo, Je herkent me toch? Ja, ja, ja tuurlijk, nu die, die, die stem horen, herkent, herkent iedereen je weer. Ja, gelukkig.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 zonder dat je je probeert te verplaatsen in de persoon om te kijken hoe die persoon dan tegen de wereld aan zou kijken? Ja, het is, ja? Een, het is een vrij eenvoudige hoofdpersoon. Hij ziet zijn leven als een, als een bowlingbaan, gepaleist, het liefst zonder hindernissen. Ja. En, maar ja, dat is natuurlijk niet de manier om van je vooroordelen af te komen. Dus dan moet er een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 Ik weet niet of dat nou zo vermakelijk is, maar <laughs> <laughs> ik ga er uit En uh, het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de uh, zandvoerter. Ja, dat, dat hou je even spannend. Ja. Uiteraard ga ze ook signeren, de boeken. Ja. En, uh, nou, je hebt, geef je dit boek ook weer een eigen beheer uit? Uh, ik heb een heel klein uitgeverijtje bereid gevonden. Ja, ah, top.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 Ja, en zo dadelijk uh, de evenementagenda... dan gaan we het ook weer hebben over het pop-up weekend... en alle evenementen die daarin plaatsvinden. Waaronder zo meteen vanaf 4 uur live achter de bar op het uh, Gasthuisplein En om 6 uur uh, voor Zandvoort, door Zandvoort. En wat dat inhoudt, dat horen we straks van Patrick van Kessel.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 Voor meer informatie over het de, de, de, de tijdschema eh, verwijzen wij u naar www.circuitparkstandvoort.nl www.circuitparkstandvoort.nl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 workshop, et cetera, et cetera. Dit alles natuurlijk onder het genot van een lekker drankje... sfeeltse hapjes en een zonnig deuntjes. Brussel zal zee, om drie uur begonnen. Meer informatie op de website, wwwshoestring www.shoestring.nl Gaan we naar het strand. En dan hebben we het over beach throwdown. Na het succes van vorig jaar vindt er vandaag... en morgen ditmaal een tweedaags sportevenement... beach throwdown plaats. Beach throwdowns is de ultieme fitness op het strand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 www.zandvoortsevierdaagse.nl Tot zover. Zo, dat was weer een weekendje wel, Albert het is, het is slechts één weekend. Ja, dat bedoel ik. Weet nou, eh. hebben tien minuten weer bezig, hoor. We hebben zin in Zandvoort en wil je de evenementen nalezen... kijk dan ook eens op de ZFM-app. Daar vind je onder evenementen alle nieuws over de laatste evenementen... hier in Zandvoort. 25 jaar, ZFM. FM. FM. FM. oh ja, hier is Shepard en Geronimo.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 Enjoy all lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Of Now I'm falling down through the crashing sound, then you come around. Of and you rushed to me, and set sets free, so I fall to my knees. The of the so so say that you're Waar.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 En wat daar, we gaan daar heel leuk vanaf 6 uur gaan we daar de kinderdisco doen. Oké, doe. je van bent. Helemaal goed. Ja, de, de titel is voor Zandvoort door Zandvoort. Uh, kan je dat nog even toelichten? Ja. Nou ja, voor Zandvoort dus door Zandvoort. Dus, uh, uh, uh, uh, het zegt het al. De titel. Uh, we gaan uh, eigenlijk om 9 uur. Uh, ga ik met Johnny Kraai van een liedje zingen.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 Maar ja, toch, ge geweldig uh, Patrick. Helemaal leuk. Uh, dus een groot, groot feest vanavond daar op het, uh, op het podium. Ja. En uh, nou ja, hoe meer, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En allemaal vrij mee meezingen. Ja, natuurlijk. Ja, het zou hartstikke leuk zijn. Ik kijk nu al uh, Rob even aan, zo van dat we in het laatste, het laatste uur... of euh, de volgende uur nog even parel aan zee draaien. Dan kunnen mensen wel. Ja, dat ga ik doen. Zeker. Dan even oefenen. Maar volgens mij, Rob, heb jij een ander nummer van Patrick Klaar? Ja, Patrick, want ik uh, sprak je gisteren... en toen had je, had je het over je geweldige carrière van een aantal jaren geleden... <tie> dat je zo geweldig <tie> goed bij Stem was. <tie> ja, toch? Of niet? <tie> ja, in, in Dancé weet je nog... Ja. dat is alweer een hele tijd geleden. Hè. Hoeveel jaren geleden is dat? Nou, die opnames die zijn vol, volgens mij ja, 2007 uh, uh, in Manzee. 2007 ja. alweer. Uh, mijn vriendinnetje jou jouw stem is heel anders, die is veel mooier. Ja. <laughs> oh. Nou, vanavond gaan we ook een, een mooie stem van, van Kessel horen. Vanaf half tien. Ja, ja. Maar ja, je wilde een, een nummer horen wat je daar uh, gezongen hebt destijds. Ja. Ja, nou, laat ik hem toevallig klaar hebben staan. Ve veel plezier, hè, vanavond. Veel plezier, verhaal, hè. I put de spell on you. Ja, yep. heel goed. Daar komt hij aan. Van Kessel. Dank je wel. Vanaf 9 uur gaan we met z'n allen zingen Parro aan de Zee. Uiteraard uh, met uh, Van Kessel. Die hoorde reactie is met zijn Hij I put a spell on you wat hij uh, in 2007 zong in Dansé. De vrouw vond om half tien. Dan uh, gaat hij los met zijn band Van Kessel live.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 Worden ze dadelijk in de delen laatste uur van Sanford op zaterdag. Een goede middag als je net heen je schakelt in Time Social Club en Rumors is de laatste voor vieren.